Hoewel het slechts wat primitief gelul van aard is Van de microcosmos naar de macrocosmos lijkt een wonder Maar dat krijg je als je elementaire deeltjes samenklontert Met de eeuwigheid als tijd voor een complexe structuur Vanuit gestrekte superclusters, maar op de lange duur Komt ook aan dit alles een einde, maar daar kom ik op terug Want voorlopig leven wij nog en het leven gaat vlug de toeval van het leven in ons heelal, dat moet je snappen Veld van vele stappen gingen samen als eigenschappen Voor de mogelijkheid van leven Maar een gaat doet even in oneindigheid Er dus zijn er vele kansen gegeven Dus de aardbol is toch niet zo uniek in het universum Of moeten ultieme versen spreken van het multiversum Want in veel opzichten lijkt ons universum op een bel Zie je dat voor je een ruimte, dan snap jij ook zeker wel Dat er ontelbare bellen waren en wij zelf waren Dan een nietig onderdeel van een geheel van bellen Maar uh, van niets naar alles lijkt onvoorstelbaar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 Een tijd lang door de complexiteitsdrang der natuur Fuseerden veel atomen zich samen tot op ten duur. Allerlei vormen van materie en uiteindelijk planeten zich vormden. Tot nu toe alles zonder leven. Maar stikstof, koolstof, waterstof en zuurstof fuseren tot leven. Ook al blijft het was puur stof. Cellen die delen, weinig worden de velen. Tot eerst de primitieve levensvormen zich verdelen. Zoals via kometen naar planeten door de kosmos. En spoedig liepen de meest vreemde wezens in het bos los. Lijken tot mensen met dezelfde tendensen. In verschillende segmenten van. Aan een heel al zonde grenzen En een van die planeten waarop leven ontstond Bevond zich in ons eigen zonnestelsel En dat bestond het volk van Ibiru Ook wel Phaeton, de Anunnaki En zo begon het alles voor de mens met Anuaki Van iets naar alles lijkt onvoorstelbaar Maar elk verhaal heeft een begin Dus ik vertel maar De theorie die door de mensen het meest aanvaard is en jou de keus met onderwezen waarheid waard is.